De jonge oude man Pan Stanislav was een krachtig man met een kaarsrechte rug en een vastberaden stevig kin Zijn haar was wel grijs, maar dat had niets met zijn leeftijd te maken Hij was al heel vroeg grijs geworden, dat hoorde bij hem Niemand uit zijn omgeving had hem ooit anders gekend Pan Stanislav woonde al vele jaren in een oud kasteel... dicht bij het dorp Biskupin in het westen van Polen. Hij was daar niet geboren. Zijn wieg had in Potsdam gestaan. Maar daar was hij na de dood van zijn zusters nooit meer geweest. Dat kwam omdat hij zijn broer Waldemar, die daar woonde... niet meer wilde ontmoeten. Waldemar en Pan Stanislav hadden ooit eens een hevige ruzie gehad... De reden wist waarschijnlijk niemand meer. Zelfs toen Waldemar was gestorven... wilde de koppige Pan Stanislav niet naar Potsdam gaan... om de begrafenis bij te wonen. Later hadden de twee zoons van Waldemar hem nog wel eens uitgenodigd... om naar Potsdam te komen, maar hij had steeds geweigerd. Het was dan ook vreemd, vond hij... dat hij de laatste tijd zo vaak aan Potsdam moest denken... Hij begon er zelfs na te verlangen het mooie landhuis waar hij was opgegroeid terug te zien. Ach, waarom zou hij nog langer koppig zijn tegen de zoons van Waldemar? Die hadden immers nooit iets te maken gehad met de ruzie. En zo groeide langzamerhand het plan om zijn geboorteplaats te bezoeken. Op een dag riep hij zijn trouwe knecht Sixtus bij zich. Sixtus, zei hij, ik ben van plan om mijn twee neven in Potsdam op te zoeken. Sixtus was erg verbaasd toen hij dat hoorde, maar hij liet daar niets van merken. Zelfs zonder met zijn ogen te knipperen, zei hij, u wilt naar Potsnan, meneer. Zegt u maar wanneer u wilt vertrekken, dan kan ik voorbereidingen treffen. Zeg, zo'n haast heb ik ook weer niet, zei Pan Stanislav. Ik wil eerst weten of mijn neven me willen ontvangen. Daarom wil ik dat jij gaat vragen of het schikt dat ik kom. Zo ging Sixtus naar Potsdam. Hij kwam terug met het bericht dat Pan Stanislav van harte welkom was bij zijn neven en hun gezin. Denk je dat ze dat uit beleefdheid hebben gezegd? vroeg Pan aan zijn knecht. Of zouden ze me werkelijk graag willen ontmoeten? Dat zou ik u niet kunnen zeggen meneer, antwoordde de knecht. Keken ze blij of verontrust? Zeker niet verontrust meneer, zei Sixtus aarzelend. Maar ook niet blij, vroeg Pan Stanislav. En de trouwe knecht schudde zwijgend het hoofd. Dan ga ik niet, besloot Pan. Maar een paar dagen later riep hij opnieuw zijn knecht bij zich. Luister eens, Sixtus, zei hij. Ik heb voor mijn neven en hun gezin in Potsdam wat geschenken gekocht. En hij liet zijn knecht een paar lappen, fijn, linnen en zijde zien. Daarna haalde hij twee gouden ringen met diamanten tevoorschijn. De ene ring is voor mijn neef Marek, zei Pam, en de andere is voor mijn neef Jozef. De stof zijn voor hun vrouwen. Ik wil dat jij de geschenken naar Potsdam brengt. Dat zal ik doen, meneer, zei Sixtus en hij vertrok meteen. En toen hij terugkwam kon hij vertellen dat de familie met blijde gezichten had gevraagd wanneer hun oom nu eindelijk kwam. Dan zal ik onmiddellijk vertrekken, zei Pan Stanislav. De open koets werd ingespannen en hij vertrok met Sixtus op de bok. Toen ze in de buurt van Potsnam kwamen, zei Pan Stanislav tegen zijn knecht. We gaan niet meteen naar het landhuis. Ik wil eerst nog even door het stadje rijden. Ik ben er zo lang niet meer geweest. Sixtus knikte en liet zijn zweep knallen. Rijd maar regelrecht naar het marktplein, zei Pan. Daar zal ik zeker een paar vrienden vinden. En rijd niet te hard, want ik wil alle oude bekenden kunnen begroeten. Pan Stanislav ging rechtop zitten en keek scherp om zich heen. Maar tot zijn teleurstelling ontdekte hij nergens een bekend gezicht... Zelfs op het marktplein zag hij alleen een groep onbekende jonge mensen... ...die niet eens opkeken toen de koets voorbij reed. Rijd maar naar het landhuis, Sixtus, zei hij. Mijn vrienden hebben het zeker te druk om op de markt te gaan kletsen... ...zoals die jonge lui hier. Pan Stanislav werd hartelijk ontvangen op het landhuis. De hele familie was naar buiten gekomen om hem te begroeten. Zijn neven waren veel ernstiger en rustiger dan hij zich had voorgesteld. Ze zijn al grijs en dat voor hun leeftijd, dacht Pan Stanislav verbaasd. Zouden ze in hun jeugd dan zoveel zorgen hebben gehad? En wat een grote kinderen. Nu ja, ik ben als kind ook altijd groot voor mijn leeftijd geweest. We zijn nu eenmaal een familie van lange mensen. Nadat Pan Stanislav iedereen had omhelst, klom hij de hoge trap van het landhuis op. Hij hijgde een beetje toen hij boven stond. Ze hebben vast iets laten veranderen aan deze trap, dacht hij. Ik weet zeker dat die vroeger veel korter was. Hij liep naar de gedenkplaat in de hal... die daar ter ere van zijn grootvader was ingemetseld. Was dit misschien een nieuwe gedenkplaat? De letters waren zo klein dat hij echt moest sturen... voordat hij kon lezen wat er stond. Vroeger waren de letters toch veel groter geweest... S'avonds, toen iedereen aan tafel zat en de soep werd opgediend, vroeg Pan Stanislav naar een goede vriend. Maar weet u dat niet, oom, antwoordde neef Jozef. Die is vorig jaar overleden. Vervolgens vroeg Pan Stanislav naar een andere vriend, die hij graag wilde opzoeken. Dat zal moeilijk gaan, oom, zei Marek, want ook hij leeft niet meer. Pan Stanislav noemde nog een paar namen en steeds kreeg hij hetzelfde antwoord. Ik begrijp het niet, zei hij. Zo oud waren ze toch niet. Er moeten toch nog wel een paar van mijn vrienden in leven zijn. Jawel, oom. En de neven noemde de namen van een paar oude mensen. Maar de een was slecht ter been, de ander doof en een derde kwam zijn bed niet meer uit. Laat maar, zei Pan Stanislav, ik wil er niets meer over horen. Wat letten sommige mensen toch slecht op hun gezondheid? Om zijn slechte humeur te verbergen boog hij zich naar zijn knappe tafeldame die Danka heette en hij glimlachte vriendelijk naar haar. Ze was een vriendin van de familie en Pan Stanislav kon het goed met haar vinden. Hij praatte heel gezellig met haar, maar na het eten verontschuldigde ze zich beleefd en ging de kamer uit. Eerst dacht Pan Stanislav dat ze wel zo zou terugkomen, maar ze kwam niet. En toen hij later over de gang liep, zag hij haar staan praten en lachen met een jonge man. Vol sombere gedachten liep hij naar de tuin. En ineens begreep hij waarom hij de hele dag in zo'n slechte stemming was geweest. Hij was tot de ontdekking gekomen dat hij oud was geworden. Hoewel hij zich zo sterk voelde als een beer, besefte hij dat zijn krachten met de dag zouden afnemen... Het zou niet lang meer duren of hij zou last krijgen van dezelfde ouderdomskwalen en gebreken als zijn vrienden. Dat nooit, gromde Pan Stanislav bij zichzelf. Dan maak ik nog liever meteen een eind aan mijn leven. Hij dacht niet aan zijn familie en hoe hartelijk hij door hen was ontvangen. Ook dacht hij niet aan alles wat het leven nog te bieden had. Ook aan een oude man. Ik ga het bos in om op een rustig plekje te sterven, net als een oude leeuw, besloot hij. Deze gedachten maakte hem rustig en vastberaden riep hij zijn knecht. Zadel mijn paard, ik ga een oude vriend opzoeken, zei hij. Sixtus deed wat hem werd gezegd, maar hij maakte zich wel zorgen. Wat wilde zijn meester gaan doen op dit tijdstip van de nacht? Welke vriend zou hem op dit uur willen ontvangen? En Sixtus besloot zijn meester ongemerkt te volgen. Even later stapte Pan Stanislav op zijn paard... en verdween in de donkere nacht. De trouwe knecht had de grootste moeite om hem bij te houden. En toen Pan Stanislav het bos inreed... was hij zijn spoor al gauw kwijt. Op een splitsing van de weg... Hield pan Stanislav zijn paard in. In het oosten begon het al licht te worden. Pan Stanislav twijfelde. Er zou een nieuwe dag aanbreken zonder hem? Plotseling gleed er een glimlach over zijn gezicht. Hij kon zichzelf toch nog een kans geven. Als hij nu eens iemand zou tegenkomen die hem niet oud vond. Het duurde niet lang of hij kwam de eerste boeren tegen die op weg waren naar de markt. Maar geen van hen lette op Pan Stanislav. Ten slotte steeg hij van zijn paard, gaf het dier een vriendelijk klopje op de nek en zei... Dag mijn beste Moruzek, ik geef je de vrijheid. En toen het dier aastend bleef staan zei hij, ja ja, ga nu maar... Zelf liep hij met trage stappen het bospad af tot hij in de verte iemand zag aankomen. Het was een man die niet oud en niet jong was. Met een bondmuts op en een stok in de hand. Misschien kan ik wel een praatje met hem maken, dacht Pan Stanislav. Hij bleef staan wachten tot de vreemdeling voorbij zou komen. Maar toen de man Pan Stanislav in het oog kreeg, bleef hij stokstijf staan. Goedemorgen, riep Pan Stanislav. Wie bent u? Maar in plaats van antwoord te geven... kroop de man in het dichte struikgewas. Wat krijgen we nu? dacht Pan. Ik vraag toch heel beleefd wie de man is. En hij vertikt het om antwoord te geven. Meneer, riep Pan Stanislav toen nadrukkelijk in de richting van het struikgewas. Ik vraag u wat. Ik ben niet bang voor u, meneer. klonk een bibberende stem uit het struikgewas. Ik ben bang voor de man die achter me staat. Kijkt u maar, hij is heel groot... Op hetzelfde ogenblik zag pan Stanislav hoog boven het struikgewas een bontmuts uitsteken. Op het eerste gezicht was het alsof er een heel lange man stond. Maar de muts wiebelde zo raar dat pan Stanislav vrijwel onmiddellijk begreep dat de man de muts op een stok had gestoken. Durf jij een oude man voor de gek te houden? zei pan Stanislav boos en hij liep met grote stappen de struiken in. Boos greep hij de man bij zijn kraag en sleurde hem het pad op. Toen sloeg hij hem met één klap tegen de grond. Ik mag dan oud zijn, maar ik laat niet met me spotten, zei Pan Stanislav met een dreigende blik in zijn ogen. Kreunend en steunend krabbelde de man overeind. Het was niet mijn bedoeling om u voor de gek te houden, meneer, zei hij stotterend. Dat zou ik niet eens durven, maar... Maar ik was bang voor u. En daarom probeerde ik een list te verzinnen. Zo, zo, zei Pam, die zijn boosheid voelde zakken. Geef me dan nu antwoord op mijn vraag. Wie bent u? Ik ben Nicolaas, meneer. Ik ben Timmerman. En ik kom uit Krakovia. Ik ben hierheen gekomen om te gaan werken voor de grote koning Casimir. Wel, wel. Zei Pan Stanislav. Eén ding moet me van het hart meneer Nicolaas. Ik heb heel wat laffe mensen meegemaakt. Maar ik heb nog nooit iemand gezien die zo laf is als u. Wie is er nu bang voor een oude man? Een oude man? Maar u bent helemaal niet oud meneer. Zei de man. Iemand die zulke klappen uitdeelt kan ik niet oud noemen. En met een pijnlijk gezicht wreef hij over zijn schouder. Uw vuist is zo hard als die van een jonge soldaat, meneer. U zou een gat in een ijzeren deur kunnen slaan. Hoe kunt u zichzelf nu oud noemen? Pan Stanislav begon te stralen van blijdschap. Tegenover hem stond een man die hem niet oud vond. Dat betekende dat hij kon blijven leven. Hij haalde een paar goudstukken uit zijn beurs... en zei met een wat schorre stem... Hier, pak aan. Dit krijgt u van me... ...omdat ik u zo hard geslagen heb. U hebt gelijk, ik heb een stalen vuist. Dat was ik in mijn boosheid vergeten. Een vuist als van een jonge soldaat, meneer... ...herhaalde de man terwijl hij met een diepe buiging de goudstukken aanpakte. Nee, u bent nog lang niet oud, meneer. Vooruit, neem mijn hele beurs maar mee, zei Pan Stanislav vrolijk. Met een zwaai gooide hij de vreemdeling zijn hele geldbuidel toe... ...en liep toen fluitend in de richting van waar hij was gekomen. De man keek hem met verdwaasde blik na. Hij moest zichzelf een paar maal in de arm knijpen... ...om erachter te komen of hij nu wakker was of droomde. Dicht bij de splitsing waar Pan Stanislav zijn paard had achtergelaten... ...zag hij het dier staan. Het was daar trouw op zijn baas blijven wachten... Kom, Morusek, riep Pan, we gaan naar huis. En met de lenigheid van een jonge man sprong hij in het zadel. De eerste zonnestralen schenen voorzichtig door de dicht bebladerde bomen... en de vogels kwetterden luidkeels door elkaar. Het is lang geleden dat ik de zon heb zien opkomen, dacht Pan Stanislav. En hij begreep niet dat hij nog maar een uur geleden had willen doodgaan. Plotseling hield hij zijn paard in. Hoorde hij daar zijn naam roepen? Hij luisterde ingespannen. En met de volgende windvlaag hoorde hij het weer. Iemand riep zijn naam. Pan Stanislav gaf zijn paard de sporen en reed in de richting van het geluid. Even later hoorde hij meer stemmen. En allemaal riepen ze zijn naam. Het was Sixtus die de hele familie had verzameld om zijn meester te zoeken. Hij was ongerust geworden toen hij de oude man in het bos was kwijtgeraakt. Moe en ten neergeslagen liep hij voor iedereen uit. Achter hem kwamen de neven Jozef en Marek... gevolgd door vrienden en knechten. Daar is hij, riep plotseling iemand. En alle gezichten klaarden op. Pan Stanislav sprong van zijn paard om zijn neven te omhelzen. En Sixtus begreep niet waarom hij zich de avond tevoren... nog had afgevraagd waarom zijn meester er zo oud had uitgezien.